Het is een beetje kort dag, maar wat nou als ik vandaag nog heel ondeugend doe? Mag ik dan mee met de zak van Sinterklaas naar Spanje? Deze tijd van het jaar, prima te doen daar volgens mij, toch? Valencia, Madrid, ik teken ervoor. Een uur lang in de mix, Sonny Verderwa hier tijdens de mixmarathon. Dit is die grote hit van hem. Um, Tell Me. I can see us forever. But my heart is still beating me down, In the deep of the night, when my mind is mind filled. Tell me right now. I tell you twice, I'm not gonna be a fool. I told you once, now I tell you twice. Sonny Derwa, Goedemorgen. Wakker worden met de beste beats op je radio. Dit is hem, de pre-party van het weekend. En Roman is erbij. Goedemorgen. Zijn jullie allemaal klaar voor de Mix Marathon? Je ziet gewoon live stutter op zijn stem. Leuk als je brood bestelt bij de bakker ook. Slam is de bos. En met de Mix Marathon gaan we helemaal los. Lekker eens zeg, het is pakjesavond, het is mistig buiten. Hopen dat Sinterklaas en de Piet alle cadeautjes kunnen afleveren vanavond. En zegt: dit is Sony for derby in de Mix. Vrijdag, Sonny Verderwa, 1Mix. Ga je loten kopen met het uh, Oudejaar Postcode Loterij of een staatslot? Hou je rekening mee. De kans op de winst op de staatsloterij was uh, vorig jaar, dat er meer dan 7 miljoen loten werden verkocht, 0,000013% En de Postcode Loterij weet dat er tienduizenden postcodes zijn in Nederland. Sonny Verderwa is dit: met de uh, MK samen die ook weer veel hits de afgelopen tijd heeft gehad. Het nou, is normaal een hit geweest op Slam, maar ik weet niet normaal. Askin hier tijdens de mixmarathon. Marathon lampen achter pas aan bij zicht wat 50 meter of minder is dus kan je het volgende hectometerpaaltje paaltje zien en je bent er net voorbij gereden dan nog geen mistlicht achter ah, dit is wel mijn favoriete genre dance heeft lekker gelaagd er zit inhoud in en het is tegelijkertijd vrolijk en een beetje maar een beetje, beetje sferisch Kelvin Evers, Clement Douglas en Blessings hierbij sluiten. Ik zei het je net al: kans op de staatsloterij is 0,000013%. Maar weet je hoeveel postcodes er zijn in Nederland met de postcode-loterij? Ik zei 10.000, ik heb het even opgezocht. Meer dan 400.000, my god. Deze twerk is goed, hij zegt die ook die. Een and space jam. space space, the space jam. met de Klaas. Doe ik eigenlijk nooit echt niet, maar hij zegt: Yo Slem, mijn naam is Klaas en ik ben jarig, vandaag 20. Kunnen jullie even ja. bellen? Ja. Uh, Klaas, goede, uh, goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, ik heb je gebeld op de radio, nu is het jouw moment om hier iets uh, speciaals van te maken. Want je vraagt je allereerste bericht naar Slem of wij konden bellen. Je bent uh, jarig, ja. Dus. Ten eerste gefeliciteerd en nu is de zender voor jou. Ja, dankjewel. Ja, ik wil uh, jou heel Nederland uh, bedanken. Die nu aan het luisteren is. Voor je verjaardag. Of, uh, voor mijn verjaardag, ja. ja, ja, ja. Uh, niet voor de staatsschuld ofzo, of zo. Uh, nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. <laughs> of voor het maximaal bijlenen met duo nee, of zinnen. Nee. <laughs> nee, ik wens jullie allemaal een super fijne dag, uh, mensen die nu aan het luisteren zijn. En uh, geniet alvast van het weekend straks. Nou, wat lief hé, Klaas, hij Een uh, fan van de Mixmarathon, begrijp ik. Ja, ja, ja. Ik ben nu live op de Slam. Ja, ja. Dat, dat klopt. Dat, dat, dat, dat zeg je op de de radio. Nou ja. Ja. Hé hey, Klaas, ja, ik bel nooit iemand terug die dit vraagt, maar ik heb het gedaan. En lief dat je Nederland bedankt voor iets. Uh, ja. Nou, mooie keer Ja, er. ik wil jullie allemaal een hele fijne dag. Ja, Klaas, het is he? duidelijk, dankjewel. Stadie Verderwa in de Slam Mix Marathon met zijn eigen trackies, Some Days. Just a million times And if I wrote you like a billion rhymes Would you stay? Tell me if I'm still your favorite girl Just say the word and I will give you the word I know you like the finer things in life Just leave with me tonight I'll show you what it's like You know my style, you know whatever's mine is yours You know my style and I love Christian Dior. The new ball, Like a. Me in them streets with my blue cat khakis on in my Chuck Taylor smoking bluffs with my crew Gangsta wall Hey, hey Kelvin Emerson, say my name in de set van Sony verder. Wat is hier goed, hij zegt, ja, goed, hè? Oh, ja. En wat is het vroeg trouwens, hè? vind je ook? Dat is voor ja. mij echt nog even te vroeg. Oh, dat is wel te vroeg allemaal. <laughs> maar uh, waar heb je wel behoefte aan, Marco eigenlijk? Ik heb wel behoefte om vooruit te krijgen hè? Ah Oh ja, oké. Okay. En mag jij zeggen wat eraan komt, Joneke? Een moet je spelstof op De Slam Mix marathon. Elke vrijdag 24 uur in de Mix.